Zo, broeders en zusters. Waar gaan we vandaag weer over nadenken? Ik, denk, ik zal het maar op het bord zetten vast. Mijn zoon, ik heb u heden verwekt. Mijn zoon, ik heb u heden verwekt. Geldt dat ook voor u? Ja, toch? We zijn wel verwekt door onze vaders en moeders, natuurlijk. Maar je zou het tegen ons ook kunnen zeggen: mijn zoon, mijn dochter. En als iemand in vreemde wegen wandelt, dan zeg je: Ben je wel echt verwekt? Of door wie ben je verwekt? Want dat maakt natuurlijk wel uit door wie je verwekt bent. Ja toch? Wie je geestelijke vader is. Je ontdekt het toch gauw genoeg aan de handelwijze van de mensen wie hun geestelijke vaders zijn. Dat is niet moeilijk om goed en kwaad te onderscheiden. Maar we gaan het helemaal niet over goed en kwaad hebben vandaag. We gaan gewoon nadenken over. Want waar staat het eigenlijk? Mijn zoon, ik heb u heden verwekt. Wat zeg je zus? Hebreeën. Ja, dan ga je al onderwoorden zitten geven. Het staat inderdaad ook in de persoon. Dus we gaan met elkaar een paar dingen nazoeken uit de brief Hebreeën. En eigenlijk is de brief van Hebreeën een hele bijzondere. Wie van u heeft hem vaak gelezen? Niet zomaar twee keer of drie keer, maar erin gaan. En die zeggen, ik ga vandaag een hoofdstuk Hebreeën lezen. Uh, Oké, okay, dat doe je in tien minuten, vijf minuten. Want je moet niet zomaar een hoofdstuk in de Bijbel lezen... Je moet eigenlijk uh, tijd gaan nemen om te gaan zitten, vader te vragen, wat wilt hij me leren? En dan ga je Hebreeën lezen, maar dat doen we met elk hoofdstuk in de Bijbel. Waar gaat het over? Waar heeft hij het over? En zeker als we binnen het Nieuwe Testament lezen, wat wil nou de apostel ons vertellen? En het leuke is, je zal ontdekken dat die apostelen eigenlijk allemaal oude dingen vertellen. Als je gaat nakijken waar ze het over hebben, hebben ze het alleen maar over de Torah. Ja toch? Want ze proberen alles wat in de Torah en in de profeten te zetten, hier naartoe te halen. Want de vervulling daarvan alles, waar heel die Torah en profeten naar uitgekeken heeft, is Yeshua. Al vanaf Adam en Eva is gezegd, er zal een zaad komen, zegt hij, wat de kop van Satan zal vermorzelen. Nou, de daad is al verricht. Hij is op Golgotha verslagen. Hè? Maar als je om je heen kijkt, en ook in je eigen leven, dan zeg je, nou... Er zitten nog heel wat dingen klem in ons leven. Maar het is wel een vreugde om ze te overwinnen. We gaan uiteindelijk naar het beeld van Yeshua. Gaan we dus veranderd worden? Het is ook een vreugde om daarnaar te kijken. Ik weet wel dat je geen beelden mag maken. Maar er was een meisje in Italië. Die kwam op dat grote plein in Italië. waar dat beeld staat van Michelangelo. En die heeft een schitterend meisje daar gebeeldhouwd. Een plaatje om naar te kijken. En zo'n klein meisje uit de achterbuurt die zelf niet veel had. Ja, elke keer als ze langs dat beeld liep, dan zegt ze: jongen, jongen, jongen, jongen. Maar door naar dat meisje te kijken met een mooie jurkje en met dingen, met de kantjes erin, weet je wel, staartjes erin. Uiteindelijk ging dat meisje gevormd worden naar het beeld wat ze zag. Nou, dat is het beeld wat wij voor ons hebben, wat Yeshua is. Uiteindelijk is hij het uitgedrukte beeld van de onzichtbare God. Want wie heeft ooit God gezien? He? Niemand heeft God gezien. Je kan hem ook niet zien. God is geest. Wij kunnen ons niet eens voorstellen wat geest is. Maar je kan het niet zien. En als je je bedenkt dat God nogal ontegenwoordig is, dan is hij zo verschrikkelijk groot. Dan is hij zo groot dat het hele sterrenstelsel allemaal in zijn buik past. Want we leven natuurlijk in het binnenste van Yahweh. Ik kan me er geen beeld van maken, maar hij is zo ontzettend groot. Ja, het is een wonder als we maar enigszins begrip krijgen dat hij zijn beeld heeft gedrukt op Yeshua. En eigenlijk had hij natuurlijk Adam al ja, naar het beeld geschapen. Alleen Adam viel heel snel onderuit tot hij het beeld van God kwijtraakte. En dat heeft de hele schepping de dood gekost. Ook al leven wij, we zijn toch geestelijk in de dood. En we zijn natuurlijk blij dat we Yeshua hebben leren kennen. Om door de woorden van Yeshua en door de profeten hebben geleerd van... Hey, God heeft een plan gemaakt om ons weer uit die dood te doen opstaan. Nou, Als je Hebreeën gaat lezen, ik vind Hebraïë schitterend. Weet u wat het hoogtepunt wordt in Hebreeën? In elke onderwijzing zit altijd een start, ja, hoogtepunt en laatste. zin. Wat is het hoogtepunt van Hebreeën? Ja. Juist. Waar staat het? 8, vers 1. Dus de hoge priester, het 1 is ook goed, maar het staat in hoofdstuk 8. De hoofdzong waarvan wij spreken, is dat wij een hoge priester hebben die de hemel in is doorgegaan. Dat was nog nooit gebeurd. Het hele hoge priesterambt met de tempel en de bediening en het allerheiligste... waren schaduwen van de waarachtere tempel die in de hemel is. Die niet met handen gebouwd was. Daar is onze Yeshua naartoe gegaan. In levende lijven. Onvoorstelbaar dat je beseft dat je levende Heer in het allerheiligste in de hemel is. En tot er miljarden engelen zijn die hem dienen. Vind je dat niet waanzinnig? Miljarden. Maar goed, we gaan een paar dingen overlezen dadelijk met elkaar... Ik zal het niet lang in, uh, laten afwachten. Mijn zoon, ik heb u heden verwekt. En dan gaat het over vader en over Yeshua. We gaan lezen in Hebreeën 1, vers 1. We gaan vandaag veel doorkijkjes krijgen bij elke tekst. Er komen de witte plaatjes tussen om te zien waar het staat. Want Paulus heeft toch wel de gave om alles wat hij zegt... Daar staat het. Hij is een hele prediking die hij geeft op papier is alleen maar een verwijzing. naar. Dus schrik niet als je dadelijk veel witte plaatjes voorbij ziet komen. Waar het om gaat. Het gaat erom dat je leert lezen wat er uiteindelijk in Torah en profeten staat. En dat je ook gaat zien tot de psalmen behoren tot de Torah. Yeshua die heeft ooit gezegd, staat er niet in uw wet. Alle die de woorden gods horen. Wat zijn die? Hé. Hey. Zitten we nou hier met een zaal vol goden? Alle die de woorden gods hoorden zijn, goden. Dus als je de woorden van Yahweh hoort, Sma, en ze doet... ...dan hoor je tot de godenzone. Maar dat ze niet zeggen of dat dezelfde zijn als Yeshua. Want hij is de enige unieke zoon van Yahweh. Op een bijzondere wijze verwekt. Moet eens luisteren. Hebreeën 1. Nadat God... Heel overdreven heb ik het er maar bij gezet. er is maar één God die we kennen, dat is Yahweh. Nadat Yahweh eertijds vele malen en op vele wijze tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Yahweh nu in het laatste dagen tot ons gesproken in de zoon Yeshua. In welke dagen leven we? En hoe lang zitten we al in de laatste dagen? Een behoorlijke lange dag, vindt hij ook niet. Maar hij heeft toch in deze laatste dagen gesproken door Yeshua. Denk je dat er nog meer profeten gaan komen na Yeshua? Nee, maar hij, was de, hij was de profeet. Ja, toch? Mozes heeft gezegd: De Heer zal een man verwekken zoals ik. En wat moet je doen? Luisteren, horen hem. Dat zei hij hoor. Er komt geen profeet meer. Hij heeft dus het ook van Yeshua gesproken, van ja, we nu in de laatste der dagen tot ons gesproken in de zoon Yeshua. Nou, die laatste dagen die beginnen dus al 2000 jaar geleden. Zodra Yeshua gezalfd is en hij gaat de bergen in om de eerste 40 dagen door de storm heen te gaan, door de strijd waar die overwinnaar terugkomt, snapt u? Daar begint in wezen dat koninkrijk van God functioneel te worden en daar zijn wij aangesloten. In de laatste dagen wordt er ons gesproken in de zoon Yeshua. Door het feit dat we het lichaam van Yeshua zijn, hoe kan Yeshua vandaag nog spreken? Als u niet spreekt in de wereld, wie zal het dan zeggen? Als wij niet spreken, dan zullen de stenen spreken, zegt er een profeet. Hè? Wat denkt u? Gaan de profeeten, gaan de stenen spreken? Echt niet waar. Wij zullen spreken. Durft u de aan op te zeggen? Dus als Gods volk niet meer spreekt, zegt de profeet, dan gaan de stenen spreken. Nou, de stenen gaan dus nooit spreken, want het volk van God spreekt. Dat geldt voor u en dat geldt voor mij. Moet u luisteren. We gaan nog een keer beginnen. Nadat Abba Yahweh eertijds vele malen op vele wijzen tot de vaderen gesproken had, in de profeten, heeft Abba Yahweh nu in het laatste dagen tot ons gesproken door Yeshua. Daarmee staat er geen punt, hè? Het is een komma. We gaan over de Yeshua, de zoon, gaan we verder. Die hij, dat is de vader, gesteld heeft tot een erfgenaam. Van hoeveel dingen? Dus Yeshua is de erfgenaam van alle dingen. Door wie hij, vader Yahweh, ook de wereld geschapen heeft. We gaan nog een keer terug. Hij heeft dus in de laatste dagen tot ons gesproken in de zoon, Yeshua. Die hij, Abba Yahweh, gesteld heeft tot een erfgenaam van alle dingen. Door wie Yahweh ook de wereld geschapen heeft. Vind je niet mooi? Echt waar, daar gaat je hartje van trillen. Het wonderlijke is, de zoon is dus een erfgenaam van... Alle dingen. Hoe kan nou Yeshua de erfgenaam zijn van alle dingen? Op welke grond is die erfgenaam? Nog een keertje. Waar wordt die erfgenaam van? Wiens erfenis gaat hij krijgen? Denk, nou, het is niet zo moeilijk hoor. Wie is onze vader in geloof? Abraham. Wat heeft God aan Abraham beloofd? Uit jou zal een zaad komen, zegt hij. Niet als zaden, als van velen, maar een zaad komen, zegt hij. Die zal de hele wereld beërven. En die beloft aan Abraham dat uit zijn nageslacht, al die kinderen, zit één lijn, helemaal uit Juda, stam van Juda, wordt Yeshua geboren. En dat zaad zou dus de hele wereld beërven. Dat is gewoon de zoon, Yeshua. Hij is natuurlijk wel de zoon van Yahweh, want Yahweh heeft hem verwekt in? In Miriam. En Miram is een dochter van, van David, is een zoon van Abraham, maar ze gaat het maar door. Abba Jawe heeft gesteld tot een erfgenaam van alle dingen en dan praat hij weer over de zoon door wie hij, Jahwe, ook de wereld geschapen heeft. Dit hebben we altijd gelezen en altijd gelezen en altijd gelezen. En daarom hebben we met onze Triniteitsleer, die we geleerd hebben... ons hele lange leven hebben meegedragen. We weten ook niet anders te bedenken. Het is zelfs moeilijk om anders te gaan denken. Maar toch moet je daar moeite voor doen... om het iets uit een ander licht te zien. Dat woordje door is dia. We hebben het wel eens meer over gehad. Wie weet dat? Tot het dia is? Steek je vinger eens op. Oké, okay, dan moeten we de andere we helft weer uitleggen. Maar je moet het gaan begrijpen. Dat woordje dia... Voorzetsel. Wordt vertaald met door, om wie, omwille van, ter willen van. Het woordenboek zegt erbij: het is een primair voorzetsel dat het kanaal van een daad aangeeft. Het is het kanaal van een daad. Je praat dus over. Hij wordt een erfgenaam van alle dingen. Door wie hij de wereld geschapen heeft, moet eigenlijk vertaald zijn met omwille van. Om wie? En zelfs de nieuwste vertalingen die gaan komen, die gaan het erkennen dat het om hem is dat alles gebeurd is. Want Adam had de zaak verloren en we waren allemaal in de dood. Yeshua, de zaad van Abraham en de zoon van God, zoon dus mensen, die zou uiteindelijk in gerechtigheid wandelen. En hij zou rechtmatig de erfgenaam van deze wereld worden. Hij heeft niet gezondigd, maar onze zonde droeg hij. Hij werd begraven, hij is opgestaan en heeft een plaats gekregen aan de rechterhand van de Vader. Prijs de Heer. In hem hebben we de hoop op opstanding. Als we die niet hadden, was ons leven zinloos. Wat hebben we voor zin om nu nog tachtig jaar te leven en dan zeg je, nou, dood forever? Nee, er komt een eeuwigheid waarin we in de heerlijkheid van Vader zullen vertoeven, hier op aarde. We zullen tot het doel van de schepping komen. Daar staat dus eigenlijk het woordje dia is de reden of de oorzaak waarom iets wel of niet gedaan wordt. Dat is heel wat anders dan dat je gaat zeggen, alles is door Yeshua geschapen. God die wilde het wel, maar hij bedacht, laat ik nou eens een zoon neerzetten en dan zeg ik tegen mijn zoon ga scheppen. Je bent dus niet een goddeloos mens omdat je zegt, nou ja, die triniteitsleerden zijn wel mee groot geworden, maar het is een dogma. Een Triniteitsleer is een filosofisch, dogmatisch uh, uh, uiteenzetting die op papier gezet is. Alleen door de kerken is het hier in je strot geduwd. Erken je het of erken je het niet? Ben je tegen de Drie-eenheid? word je gewoon uh, geëxcommuniceerd. Ja, dus je zit een beetje op glad ijs hè, als we vandaag de ook die dingen bezig zijn. Maar we hebben niets te maken met dogma's. We hebben alleen maar te maken met wat staat er. En de woorden moeten we gewoon vinden zoals ze uh, in de grondhaal geschreven staan. Dus eigenlijk zou je deze woordje eruit moeten halen en dan moet je gewoon zeggen onwille van, want zo staat het er gewoon. En de Bijbelschrijvers die beginnen het nu te ontdekken, daarom zie je ook steeds meer wijzigingen in de Bijbel komen. Ja, en over de uitspraak van Jezus is God, uh, de, de theologie die daar omheen zit, of sommige mensen zeggen Jezus en Ja, wij zijn dezelfde persoon. Ik ga nog niet vooruit lopen, maar je raakt een lekkere kern aan. Het zijn een mooie stukken om over na te denken. Maar ik ga dat nog niet verklappen vandaag. Tenminste, ik maak je alleen maar deel over wat ik denk. En hoe ik zelf ook moet worstelen met allemaal dingen. Want het leuke is, waar ik nou zelf mee geworsteld heb, en dan naar mijn denken uitgekomen ben, denk ik, nou, dat ga ik neerleggen. En soms zeggen de mensen, hé, hey, dat vind ik fijn, leuk. Je hebt ook over nagedacht. Je bent een stap verder gekomen. En anderen zullen zeggen, nou ja, dat pakt me dus helemaal niet. Dat kan ook. Dat hebben de mensen ook over de Sabbat gezegd. Doet mij helemaal niks. Ik ben net zo gelukkig op zondag. Ja. Maar over dit onderwerp gaan we dus de komende tijd door met praten. Heeft u deze begrepen? Het woordje dia... Je kan wel zeggen het is door. Is het woordje door niet zo fout? Maar wij pakken door verkeerd aan. Het is een kanaal... wat de daad weergeeft. En de werkelijke daad... het is de reden of de oorzaak waarom iets nou wel of niet gedaan wordt. We hadden het over Yeshua... Deze, dat is Yeshua, hij is de afstraling zijner heerlijkheid. Dus de heerlijkheid van Abba Yahweh. Als je Yeshua zou kunnen zien, dan zie je de heerlijkheid van vader stralend. Als u een zoon hebt, en we kijken naar je zoon, dan zegt hij nou, hè, dat wil je graag. Pah, dat is echt een plaatje van zijn vader en zijn moeder. Hè? Straalt hij er vanaf. Heb je toevallig een hele depressieve zoon, als voorbeeld? Ja, hoe is het mogelijk? Hoe krijg je dat gezicht weer beter? Want zijn vader is zo gelukkig. Of, of, hè? Maar lieve mensen, die zoon van Abba, die straalt de heerlijkheid van Yahweh uit. En hij is een afdruk van het wezen van Yahweh. Hij is een afdruk van het wezen van Yahweh. Alleen de gedachte al, zou je een intens verlangen willen geven... Aan hem wil ik gelijkvormig worden. Nou, u mag er alles aan doen om die weg te gaan bewandelen. Om in volkomen gehoorzaamheid te gaan wandelen. Want dan ga je naar zijn beeld gevormd worden. Want Yeshua, die was volkomen Torah getrouw. Hij wandelde volkomen in Torah. Dat is niet wettig, maar dat is de wil van vader. Het toppunt daarvan is onbaatzuchtige liefde. Onbaatzuchtige liefde. Hij was bereid zelfs op Golgotha te gaan. Dus de afstraling van vaders heerlijkheid, een afdruk van vaders wezen, alle dingen draagt door het woord zijn de kracht. Mooi, hè? Als Yeshua wat zegt, hij kent de wil van zijn vader. Hij zegt zelfs, ik zeg niks van mezelf. Kent u die uitspraak? Maar alles wat de vader me toont, dat zeg ik. Zou hij niet helemaal gelijkvormig aan Yeshua willen zijn? Want dan kunt hij daar ook naartoe, hè? Tot je alle dingen kan dragen door het woord van onze kracht. Want wat is onze kracht? Dat is het woord van Abba Yahweh. Dus je zal moeten gaan leren denken en leren spreken en leren handelen zoals Yahweh het zegt. Ben je niet wettig, ben je gewoon tot je doel aan het komen. En het is een vreugde om met zulke mensen om te gaan. En we zijn er met elkaar mee bezig om daar naartoe te groeien. Soms hebben we hier wel eens moeilijkheden en daar een elleboog en daar een prik. Maar het doel is om daar naartoe te groeien. Naar dit beeld, wat we vandaag voor ogen krijgen. Hij draagt alle dingen door het woord van zijn kracht. Heeft na de reiniging der zonden tot stand gebracht te hebben. Wanneer was dat? Golgotha. Zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. Hij is zoveel machtiger geworden dan de... Engelen, als hij Yeshua uitnemende naam boven de engelen als erfdeel ontvangen heeft. Dezelfde dus naam heeft hij als erfdeel ontvangen. Maar hij is wel hier op aarde geboren. Hier staat nog niet dat hij er al was voor de engelen, dat hij daar al een heerschappij had ofzo. Alleen maar een hint. Hij is zoveel machtiger geworden dan de engelen, als hij uitnemende naam boven engelen als erfdeel ontvangen had. Hij moest dus wel in een erfenispatroon komen. Om uiteindelijk als de zoon van Abba en de zoon van David... tot de positie te komen van Messia. Want het gaat over Messia. Immers tot wie van de engelen heeft... Uh, Abba Yahweh ooit gezegd, mijn zoon zijt gij, ik heb je heden verwekt. Tegen welke engel heeft Yahweh dat nou gezegd? U weet het niet? Er is er nog nooit een engel geweest waar God dit tegen gezegd heeft. Dus als er een gedachte zich ontwikkelt dat Yeshua de engel des heren is, of een bijzondere engel des heren, of weet ik veel wie... Hij heeft nog nooit tegen een engel gezegd, kom maar aan mijn rechterhand zitten. Yeshua is dus ook nooit engel geweest. Hij heeft ook geen bestaan gehad tussen de engelen als mede-engel. Hij is geen engel. Hij is de levende zoon van Yahweh en hij leeft nog steeds. Immers tot wie de engelen heeft Yahweh ooit gezegd, mijn zoon zijt gij, ik heb je heden verwekt. Nou, als je naar nou zo'n uitspraak kijkt, want je moet die woorden toetsen. Waar haalt hij dat nou vandaan, die Paulus natuurlijk? Dan moet je gewoon terug naar de allereerste keer dat er over gesproken wordt, en dat is Psalm 2. Ik wil gewagen, zegt de psalmist, van het besluit van Yahweh. Hij sprak tot mij: Mijn zoon zijt gij, ik heb u heden verwekt. De psalmist is dus in de geest, op de plaats waar dit gezegd wordt. Het is dus niet de psalmist die een zoon krijgt. die zegt: Ik heb je heden verwekt. Nee, de psalmist is dus in de geestverrukking. op de plaats waar dit plaatsvindt. Waar is die? Waar vindt dat plaats? Waar die psalmist het over hebt. Wanneer is dat voor het eerst tegen Yeshua gezegd eigenlijk? Wanneer is nou voor het eerst tegen Yeshua gezegd: Mijn zoon zijt gij, ik heb je heden verwekt? Want Psalm 2 is een profetie. Ja. En wanneer precies toen hij gedoopt werd? Toen hij uit het water kwam, dus toen de handeling verricht was. En zelfs Yeshua heeft gezegd tegen Johannes de doper, want die zegt, hij ziet de heerlijkheid Gods aankomen. En ineens zegt Johannes de doper tussen al die mensen die gedoopt moesten worden. Oh, zegt hij aan de stapje achteruit. Hij zegt, ja maar u moet niet door mij gedoopt worden, zegt hij. Hij zag de heerlijkheid van God. Hij zegt, ik heb nodig van u gedoopt te worden. Weet u nog wat Yeshua zei? Al dus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. Wat is gerechtigheid? Schoon gewoon de wil van God. Die hebt hij geschreven in Torah en in de profetie en al die dingen meer. Hij zegt, al dus bestaamt het ons, niet hem alleen, ons, alle gerechtigheid te vervullen. Onthoud het goed, je moet gedoopt worden, zoals de Bijbel het leert. Yeshua zegt, al dus betaamt het ons om zo te gaan. Zelfs Yeshua, hij had geen zonde. Hij was rechtvaardig en hij is nog steeds rechtvaardig. Mooi hè, of niet? Aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. Als die uit het watergraf komt... ...zien dan al die mensen die duif neerdalen. Alleen Johannes ziet hem neerdalen. Want alleen Johannes had de belofte van Abba gekregen. Of degene waar je de heilige geest ziet komen... En hij zag inderdaad de duif komen als een symbool, als teken van de heilige geest. Het gaat helemaal niet over die duif. Het gaat niet over een massa mensen die ineens die duif zien komen. Echt niet waar. Het is symbool. Weet u wanneer je bij u kan zien wanneer de heilige geest gekomen is? Door een mooie witte duif op je hoofd? Echt niet waar hoe je denken veranderd is geworden en je gaat handelen in overeenstemming met het Torah. Er is zo, die hebt de geest van God ontvangen. Als je gaat lopen jatten en roven en zeggen, nou, die hebt echt de geest van God niet. Dat is een ander geestje. He? Het maakt wel uit welke geest er in ons is. En die geest die in ons is, die moet je kunnen toetsen aan het Torah. En dan moet je tegen je broers dus zeggen: zeggen, hey laten we even koers veranderen, want zo zegt de Heer. Vind je het niet mooi, Psalm 2? Ja, het is er maar eentje hoor, want Paulus is met een onderwerp bezig. Is heel gevoelig. Mijn zoon zet gij, ik heb u heden verwekt. Hier citeert hij gewoon Psalm 2, vers 7. Maar het is niet de enige, hè? In Hebreeë 1, vers 5, Paulus leeft natuurlijk later dan Matthäus. Het blijkt ook in Matthäus, zegt, hé, hey, ik zie een stem uit de hemel, zeide. Deze is mijn zoon, de geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Daar hebben we het net over gehad, hè? Dat is dus de doop van Yeshua, Matthäus 3, vers 17. Dus dat is een bevestiging wat in de persoon staat, bevestigt zich in Matthäus 3, vers 17. Matthäus 17 vers 5, terwijl hij nog sprak, zie er was, overschaduwde hen een lichtende wolk. En er kwam een stem uit de wolk en die zegt, deze is mijn zoon, de geliefde, in wie ik mij wel heb. Hoor hem. Wie zegt dat? Ja, vader. Er komt een stem uit de hemel, een hoorbare stem. Wat was er eigenlijk aan de hand daar zo? De berg der verheerlijking. Wieke de discipelen zijn daar aanwezig? De drie, juist. En ze zijn in gesprek met Yeshua. En dan ineens, wie staan erbij? Ook vreemd. Die waren toch gestorven of niet? Ze zien in ieder geval Mozes en Elia met, Jezus, met Yeshua staan te spreken. En dan zeggen ze, zullen we drie tenten bouwen, zegt hij. We moeten drie soekas bouwen voor je. Maar op een gegeven moment was het over. En Yeshua gaat met ze naar beneden toe lopen. Wat denkt u? Is nou Mozes en Elia geweest? Want als ze naar beneden toe lopen, dan zegt Yeshua heel duidelijk over het gezicht wat ze gezien hadden. Daar staan die twee fysieke mannen Mozes en Elia voor. Nee, dat was een visioen. Dat staat als ze dus weggaan. Want sommige mensen zeggen, allemaal oh, dat is helemaal letterlijk. Nee, nee, nee, die zijn niet dood. Die zijn in de hemel en daar komen ze echt niet waar. Ze zijn gestorven. Het staat in Hebreeën. Alle mensen zijn gestorven zonder de belofte te hebben ontvangen. Opdat zij niet volmaakt zouden kunnen worden zonder ons. Totdat wij ook gestorven zijn en dadelijk door dezelfde opstanding weer in leven komen. Maar als ze de berg afwandelen, zegt Yeshua heel duidelijk dat ze een visioen gezien hebben. En in dat zien van het visioen bevestigt Vader het eens met een heftige stem: Deze is mijn zoon. Mijn geliefde. In welk een behagen heb Hoor naar hem. Hé, hey, hoor naar hem! Dat is ook profetisch, toch of niet? Wie had het gezegd? Mozes toch? Mozes heeft gezegd, de heer zal een man verwekken zoals ik. Hoor hem. Dat wordt nu door vader bevestigd aan de drie apostelen. Hoor hem. Nou, je ziet het, het is het einde van Matthäus. Eigenlijk is de voorbereiding voor zijn kruisiging dadelijk. Want er gaan dus hele heftige dingen gebeuren. Hij heeft dit gezegd, immers tot wie van de engelen heeft hij gezegd, mijn zoon. Hij zegt nog een keer, wederom... Ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot zoon zijn. Dat staat hé, uh, hey, twee samen wel zeven. Zelfs daar zijn al uitspraken gedaan die door Paulus gezegd worden als vervulling van het profetisch woord. Je moet op je tellen blijven passen, want er staan zulke mooie dingen achter elkaar. In vers 6, wanneer hij, dat is Abba Yahweh, wederom... De Eerstgeborene in de wereld brengt. Het woordje wederom. Wanneer nou Abba Yahweh. Wederom de Eerstgeborene in de wereld brengt. Spreekt Abba Yahweh. En hem. Moeten alle engelen Gods huldigen. Hé, hey, typisch hè. Wanneer hij wederom. De Eerstgeborene. Is het dan al een keer eerder de eerstgeborene op aarde gebracht? Ja, daar nou, staat hij dus aan. Ik, ik ga er juist een streepje onder zetten. Ik wil even ergens je aandacht op trekken natuurlijk. Is het dan twee keer in de wereld gebracht? Want het wederom in de wereld komen heeft natuurlijk met de toekomst te maken. Heel duidelijk. Wat staat er in Romeinen 8 vers 29 op dat hij, Yeshua, de eerstgeborene zou zijn... Onder vele broederen. Waar hebben we nou over? Waarom is Yeshua nou de eerstgeborene onder vele broederen? Dus waar hebben we het over? Uit de opstanding uit de dood. Want dat is de belofte die hij gegeven heeft, dat alle die in hem geloven en hem navolgen, die zal de heer opwekken uit de dood. Daarom hebben we hoop. We zullen opstaan in de eerste opstanding, dat is de opstanding van de rechtvaardigen. De tweede opstanding is veel problematischer. Want er worden ook de goddelozen nog een keer opgewekt uit het graf. Die verschijnen voor de troon. Wij verschijnen voor Gods aangezicht met vrede, bedekt door het bloed van Yeshua. Mooie tekst uit Colossense, hoofdstuk 1, vers 15 en vers 18. Hij, Yeshua, is het beeld van de onzichtbare God. Amen. De eerstgeborene der ganse schepping. Zo. Hoeveel mensen zeggen niet dat hij al voor de schepping geboren was. Maar als je wijst naar spreuken 8, heb je te maken met wijsheid. En je moet wijsheid niet personifieren. Wijsheid is van God zelf. Dat is Tora. Dat is Torah. Dus dat is een kromme redenering die we dus binnen onze vorige theologie al geleerd hebben. Want zo werd het gezegd. Maar de wijsheid is niet de persoon Yeshua. De wijsheid zetelt bij Abba Yahweh. Voor alle tijden zit de wijsheid bij Abba Yahweh. Hij denkt, hij overweegt en hij gaat scheppen. Hij is degene die schept. Dus hardop zeggen, er is één schepper en zijn naam is Yahweh. Hij denkt, hij overweegt, hij heeft zelfs in zijn denken in het middelpunt van de tijd bepaald dat zijn zoon moest komen om de schepping die verloren ging, omdat ze vrijwillig mochten kiezen, weer te kunnen redden. Dus zelfs Yeshua is voorzien in het plan van vader en hij is op de dag verwekt dat hij verwekt moest worden. Alle profetieën zijn vervuld, want hij heeft alles voorzegd. Mooi hè? Hij, Yeshua, is het beeld van de onzichtbare God. Hij is de eerstgeborene, de ganse schepping. Ja, hoe bedoelt hij van de ganse schepping? Want die ganse schepping is in de dood terechtgekomen. Hij is dus de eerstgeborene uit die opstanding. Alleen in deze eerste tekst zie je dat niet, in vers 15. Daarom staan die puntje, puntje. Dan gaan we in vers 18 verder. Hij, Yeshua, is het begin, de eerstgeborene uit de doden zodat hij, Yeshua, onder alles de eerste gehoord is. Zie je wat er vastzit aan zo'n tekstje in Hebreeën 1 vers 6? Hoe die de eerstgeborene... Ja? ja, hij moest wel weer uit de dood opstaan om naar vader te kunnen gaan. Om hem voor wederom in de wereld te kunnen brengen. Maar dan komt hij als koning der koningen. Om heerschappij te voeren vanuit Jeruzalem voor de duizend jaar. God die heeft zijn woord waargemaakt. De beloftes aan de vaderen gegeven zijn in Yeshua vervuld. Ziet u dat? Het wederom eerstgeborene, wie is die en waar is die dan wedergeboren? Hij was de eerste die opstond uit het graf. Want dan vanaf Adam tot Abraham tot wie dan ook was gestorven en gebonden onder de dood. Ze hebben allemaal wel uitgezien op dat zaad wat God zou verwekken, wat Satans kop zou vermorzelen en wat het graf zou openen om eruit te komen. Dus al onze geloofsvoorvaderen hebben dit geloofd. En in dat geloof hebben ze geleefd en in dat geloof zijn ze gestorven. Alleen de belofte hebben we nog niet verkregen. Ja, we hebben de daad van Yeshua gezien. Maar er komt dadelijk een tijd worden we opgewekt. En dan zullen we ook Abraham zien. Goed, we hebben er nog eentje. In openbaringen 1 vers 5 van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden en de overste van de koningen der aarde, hem die ons lief heeft en ons uit onze zonden verlost heeft door zijn bloed. Schitterend, hè? Het zit allemaal uit dat opstaan uit de dood. Yeshua is ons voorgegaan en daarom zijn wij met Yeshua zijn broederen die hem volgen. En de zusters natuurlijk ook. Er staat nog in 1 Petrus 3, vers 22, door de opstanding van Yeshua, die aan de rechterhand Gods is, niet was, is Naar de hemel gegaan, terwijl engelen en machten en krachten hem onderworpen zijn. Door zijn overwinning over dood en zijn opstanding en de plaats aan de rechterhand van zijn vader, heeft hem alle macht geschonken in hemel en op aarde. Maar alle macht zit bij Yahweh. Hij is degene die alle macht delegeert aan Yeshua. Dus met wie krijgt u te maken als u... Je hoofd opheft. Met Yahweh. Maar je kan door de naam van Yeshua tot hem naderen. Buiten Yeshua om, geen toenadering tot Yahweh. Alleen maar door het geloof in Yeshua hebben we vrije toegang tot Gods genade. Nou, gaat hij verder in vers 7. Van de engelen zegt hij. Heel duidelijk, want hij spreekt wel apart over engelen. Van engelen zegt Abba Yahweh... Die zijn engelen maakt tot winden en zijn dienaars tot vuurvlam. Wat zijn engelen? Dat zijn dina's. Goed. Wat zijn engelen? Dat zijn dienaars. Hij noemt ze winden en hij zegt een vuurvlam. Het is gewoon simpel, hè? het is gewoon Bijbelse taal. Hoe noemen ze zoiets ook weer? Een parallelisme. He? Die zijn engelen maakt tot winden zijn dienaars tot een vuurvlam. Hij zegt twee keer hetzelfde. Psalm 104, daar staat geschreven, looft Yahweh mijn ziel, Yahweh mijn God, gij zijt zeer Jood, gij hebt u met majesteit en luister bekleed. Schitterend, hè? Waar gaat het over? Hoe heeft Abba Yahweh zich nu met heerlijkheid en majesteit bekleed? Kunt u zich het aantal engelen voorstellen? Miljarden geestelijke wezens, die elk woord van Yahweh uitvoeren. Want de engels, engelen, dat zijn de uitvoerders van de wil van Yahweh. Als er een engel tot je komt en die zou zeggen, 1, 2, 3... Nou, ik denk dat hij gelijk op de grond vallen van de heerlijkheid van zijn engel. Wij kunnen nauwelijks een engel zien in zijn heerlijkheid. Wat zegt die engel dan tegen je? Maar is goed, hè? Wij willen niks dan gauw op de grond liggen, want we kunnen bij die heerlijkheid helemaal niet staan. En dan zegt toch die engel, kom erop, ga staan. Want hij zegt, ik ben ook een dienaar. Ik ben ook maar een bode, die gezonder wordt. Niet maar, maar ik ben een bode. Net als wij. Wij zijn in wezen ook engelen van de Heer. Gewoon boodschappers. Engel is een boodschapper. Alleen als die grote engelen wezens naar de aarde komen... om je een boodschap te brengen... nou, dan heb je pas een beetje besef over de heerlijkheid van Yahweh. En die straalt ook van die engel uit. Daarom als wij getrouw zijn in de wegen van de Heer... ik denk dat de wereld ons nauwelijks... Uh, nog lekker kan aanzien als ze in zonde door willen leven... want dan zullen ze je haten... zoals ze God haten. Inderdaad. Ja, goed. Dus, van de engelen zegt hij... engelen tot winden, dienaars tot vuurvlam... het zijn dus de majesteit... en de luister zijn ze... gij hebt u, vader Yahweh... met majesteit en luister bekleed... met een gigantische engelenmacht. En vers 4 zegt... Hij, Yahweh, maakt de winden tot zijn bode, laaiend vuur tot zijn dienaar. Zo staat het in Psalm 104. Dus wat doet Paulus daar nou? Hij geeft dus even aan hoe die heerlijkheid van Abiathar gestalte heeft gekregen. Maar dat moet wel overgebracht worden naar ons. Luister, wat heeft hij gezegd van de? Wat stond er ook alweer? Hij zei het van de engelen. Maar ik had u al gezegd, Yeshua is geen engel. Hij is ook nooit een engel geweest. Hij is geen engel. Want van de engelen weten we wat God gezegd heeft. Het zijn dienende geesten. Maar, zegt hij, van de Zoon, zegt Yahweh, uw troon, o God, is in alle eeuwigheid en de scepter van rechtmatigheid is de scepter van je koningschap. Mooi is dat toch, hè? Is Jezua God of is er niet God? Is Jezua God of is hij niet God? Ik zeg het alleen om te plagen. hè? Hij wordt God genoemd. Maar hij is niet Yahweh. En weet u hoe dat komt? Omdat het woordje God is hetzelfde theos als Elohim. En Elohim is een meervoudsvorm. Er zijn vele Goden. Dat zegt Paulus ook. Er zijn vele goden, er zijn vele heren, maar er is maar één God. En dat is niet Jezua. Dat is Yahweh. We gaan zo verder kijken hoe dat werkt. Dus, maar van de Zoon zegt hij, uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. De scepter der hermatigheid is de scepter van je koningschap. Hé, hey, dat haalt hij uit Psalms 45, vers 6. Zie je die Paulus, die zegt geen eigen woorden, hij spreekt net als Yeshua met de woorden die al gesproken waren door de profeten. Hij heeft geen eigen groepje gesteld van uh, gelovigen in Christus. Dat is een apart gemeentetje van, uh, van Israël. Echt niet waar. Hij onderwijst ons door Torah. In Psalm 45 vers 6 staat, Uw troon, o God, staat voor altijd en eeuwig. Uw koninklijke scepter is een rechtmatige scepter. Ik denk dat wij altijd gedacht hebben tot het over Abba ging. Of heeft u hier al Yeshua ingelezen? Eén ding is duidelijk, Paulus die vertelt ons dat deze tekst, uw troon o God, te maken heeft met Messias Yeshua. Maar het woordje God is een titel. Dus je kunt met alle rust spreken over Messias. Hij is God. Alleen hij is niet Yahweh. Wist u dat ik ook God was? Maar ik ben in Yahweh, ik ben in Yeshua, en maak er wel eens een grapje over, ik ben God over mijn kiphok. Want ik mag bepalen wanneer ik de kip zijn nek afsnij. Ja, ik doe het niet want ik hou er helemaal niet van. Maar als het gaat om kracht, weet je wel, nou, onze kracht gaat niet verder dan een kiphok. Kippensoep. Ja, jij begrijpt het, hè? Nou. Uw troon, o God, Yeshua, dat is het aanduiding van de Messias. Want zijn troon zal staan tot in alle eeuwigheid. Hij gaat ook heersen over de aarde. Enfin, gerechtigheid heb gij lief gehad, ongerechtigheid heb gij gehaat. Zie je dat? Het is puur een citaat uit Psalm 45 vers 6 en vers 7. Daarom heeft u, en dan nou komt er weer zo'n mooie, O God, uw God, met vreugde olie gezelfd, boven uw deelgenoten. Nou wordt het toch helemaal te zat, vind ik ook niet. Wie wil zijn hersens breken erop? Wie dit nou toch verstaat, hè? het staat gewoon in Psalm 45, hoor. er is niks nieuws, want Paulus haalt alleen maar hè, de psalm aan. Yeshua die zegt: Ooit tegen de Phariseeën staat er niet geschreven in uw wet, zei hij de woorden Gods horen zijn goden. Het is helemaal niet zo vreemd, hè in de Hebreeën spreken we natuurlijk Grieks... en daar staat de Theos. Dus er staat gewoon... daarom heeft u, o Theos... uw Theos met vreugde olie gezalfd... boven uw deelgenoten. Zo staat het er. Ik heb nog gekeken of er toevallig... Hot Theos stond. Mag u raden wat er staat? Want Hot Theos is de God. En er staat allebei de keren... Hot Theos. Ik denk nou, nou, nou breek ik helemaal... Maar goed, we houden het voorlopig op Theos. Hier staat gewoon Theos. Daarom heeft u, o Theos, dat is als God, uw God met vreugde onderzat. Maar het leuke is, Theos is gewoon een titel. Het is zelfs geen naam. Het is een titel. God is een titel, zoals koningin. Een titel is voor Beatrix. We moeten gewoon lezen zoals het er staat. Eén ding zegt hij: Daarom heeft u, o God, ik heb er maar Yeshua achter gezet, want we hadden het over Messias. Uw God, de God van Messias, is Abba Yahweh, met vreugde olie gezalfd boven uw deelgenoten. En wat staat er in Psalm 45, vers 7? Gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid, zie u? Dat is wat hier staat. Daarom heeft, o God, uw God, uw gezalfd met vreugdeolie boven uw metgezellen. Er wordt gewoon in de psalm gesproken over Messias. En die wordt gewoon God genoemd. Niet omdat er een triniteitsleer bestaat. Nee, dat is verzonnen door mensen. Maar de psalmist die zegt dat Yeshua de titel God heeft. Want hem is dus heerschappij gegeven. Ook koningen en heren worden goden genoemd. Want ze hebben heerschappij gekregen over een bepaald gebied. Daarom heeft ook God, want we hebben het over Messias... Uw God, u gezalfd. Er staat u tussen en dat staat hier niet tussen. Ik heb ernaar gezocht, maar het stond er niet. Het is uh, waarschijnlijk verkeerd vertaald of overgenomen. De taalkenners onder ons die moeten dat maar nazoeken even. Maar in de psalm staat het goed. Het staat goed geschreven. Daarom heeft o oh God, de Messias, uw God, u gezalfd met vreugde, vreugdeolie. Want Yeshua is de gezalfde. Het gaat over Messias. Vind je dat niet mooi dat je nou een brief van Hebreeën zit te lezen en nog in elke tekst die Paulus zegt, heeft hij het over de psalmen, hoe het profetisch woord al naar Messias gesproken heeft. Want hij gaat namelijk in zijn brief aan de Hebreeën vertellen hoe dat echte hemelse heiligdom eruit ziet. En dat gaat hij doen tot, nou ja, dat hele boek door, hoe dat aardse tabernakel functioneert met een hoge priester en alles daaromheen, om u te laten zien wat hij doet in het hemelse heiligdom. Kijk, we zijn natuurlijk met elkaar wel op weg naar... ...welke dagen? Feestdagen? Hashina. We gaan naar Grote Verzoendag. Wilt u wel weten wat er is gebeurd op Grote Verzoendag? Weer er klaar voor zijn om te ontmoeten op Grote Verzoendag? Tot je inderdaad kan zeggen... ...als nu mijn zonden niet weg zijn uit het Hemels Heiligdom... ...dan heb je geen leven. Nogthans, het is symboliek. Het is schaduw. Maar hij werd verwekt tot priester zodat hij dus een hoge priestelijk werk kan doen in het hemelse tabernakel. We krijgen vanzelf de doorzichtjes, maar we gaan naar Grote Verzoendag toe. U moet echt gaan snappen: wat is nou dat Grote Verzoendag? In die tabernakel. Maar de werkelijkheid is natuurlijk het allerheiligste in de hemel, de plaats in de troon van Vader Yahweh. En hij zit op zijn troon. En waar zit er onder zijn troon? Oh nee, hij zit op zijn eigen wet. Er liggen toch die twee stenen tafel op de ark? En die twee engelen erboven, boven de heerlijkheid van God, die bewonderen dat allemaal. Dus de basis van onze Torah, de tien geboden, waar geen letter en geen komma aan verbroken is geworden, alleen de christenen denken tot ze het op zondag kunnen doen. Het is pure dwaasheid, zoals we misleid zijn door Rome. Er kan geen komma en geen punt van Gods Torah en zeker niet van zijn wet veranderd worden. Wee, gebeente, wie dat doet. Nou, er komt er nog een eentje bij. Uit de Exodus staan twee hele mooie regels. Ik zal mij, zegt Abba Yahweh, u tot een volk aannemen. En ik zal u tot een god zijn. Er zijn vele goden daar zo. Die Egyptenaren, die hebben honderden goden. Katten, euh, leeuwen, de krokodillen. Er zijn wel gekke goden hoor. Het is niet te geloven. Maar hij zegt, ik zou jullie tot een god zijn. Ze krijgen een levende god, hè? Opdat gij weet, de reden, opdat je dus weet, dat ik, ja, we, uw god, het ben die u onder de dwangarbeid de Egyptenaren heeft uitgeleid. Zeg eens eerlijk, wie heeft nou Israël uit Egypte geleid? Ja, Waar is die te zien? Echt niet waar. We hebben gewoon Mozes meegenomen. Die heeft hij zijn Torah gegeven en zo wordt het volk uit Egypte geleid. Mozes heeft gezegd, er komt een man. Als ik hoor hem. En die is de vlees geworden Torah. Echt waar. Alles wat in Torah stond en staat, deed Yeshua. Zou u ook een beetje vlees geworden Torah willen worden? Wees dan een navolger van Yeshua. Er gaat er geen filosofische dingen omheen hangen over de vleeswording van Torah. Maar hij is gewoon het vlees geworden woord. Abba sprak tot wie? Maria, die zal zwanger worden. Meisje van 16 jaar. Hoe kan dat nou? Ik heb geen gemeenschap gehad. Zo simpel is het. Was ze toen gelijk zwanger? Wel nee. Nee, zegt vader. Door de mond van een engel. Dat is leuk hè? Dus ook wat een engel zegt, is wel daadwerkelijk de stem van God. En er gaat gebeuren wat die engel zegt. Maar toen die engel begon te praten, werd Miriam niet zwanger. Dus dat kan toch niet zeggen: ik heb geen gemeenschap gehad. Nee, zegt hij, de heilige geest zal over u komen. En wat uit u geboren wordt, zal God zoon genaamd worden. Was ze toen zwanger? Wanneer werd ze dan zwanger? Amen. Mij geschieden naar uw woord. flats. Op hetzelfde moment, daar wordt Yeshua verwekt. Zodra u tot kennis komt van het evangelie van Yeshua, en met de kennis van Torah, u aanvaardt het, bent u uit de geest geboren. En dan ga je nog een heel leven tegemoet, om steeds meer op die zoon te gaan lijken, waar God je bestemming voor gegeven heeft. Het doel om naartoe te groeien. Vinden die ontzettend mooi? Wij zijn ook geestelijk verwekte kinderen. We gaan gewoon Yeshua achterna. Hij schaamt zich ook niet om ons broeders te noemen. Eén ding is duidelijk, Jaber heeft het volk uit de dwangarbeid gehaald. Maar hij doet het wel door Mozes. Wat staat er verderop? Ja, echter zeide tot Mozes, zie ik stel jou als God voor Farao en uw broeder Aaron zou je profeet zijn. Mozes is God. Ik zeg al, ik ben ook God, voor mijn kip ook. Maar Mozes is ook Elohim. Maar voor het aangezicht van Farao, want hij zegt tegen Farao, dat gaat gebeuren, laat mijn volk gaan. Hij zegt, dat gaat niet gebeuren. Hij zegt, morgen heb je zwarte dikke duizel, dus drie dagen. Farao ziet zichzelf als God. Farao ja, ziet als God. En dat was hij ook. In Egypte was Farao God. Wat is de God van Egypte? Farao. Maar wij hebben een andere God. Zie je dus dat ook een Mozes een, een God is. Dus dat woord is geen gek woord, het is een titel. Vindt u het leuk om te horen? Het is zo simpel hoe het in elkaar zit. Hebreeën 1 vers 10. Dan gaat hij weer wat zeggen. En, zegt hij, want hij is nog niet klaar. En dit en dat. En. Daarnet sprak hij tegen engelen. Toen sprak hij tegen. En nu zegt hij. En. Gij. Heren. Hebt in de beginnen de aarde gegrondvest. De hemelen zijn het werk van uw handen. Wie heeft de aarde gegrondvest? Amen. Amen. Alleen het is zo vervelend in onze Griekse vertalingen. Daar staat zowel voor jawe heren, curios, als voor Yeshua, heer, curios. Dan staat er de heren sprak tot mijn heren met exact dezelfde letters. Ik denk nou breek me klomp. Nee, je moet natuurlijk wel even terug naar het Hebreeuws en daar staat jawe sprak tot mijn heren. En dat is natuurlijk weer Messias. En dan nou, zie je dat woordje, en... Ja. Ja, dat staat er dus niet. Want er staat dus wel en, puntje, puntje. Dan ga je dus met iets nieuws beginnen. Ja, ik begrijp de misleidende de gevoelens die erin zitten. Ja, weet u wat zuster bedoelt? We hebben net gelezen over de zoon en over de gerechtigheid en de vreugdeolie. We hebben gelezen over, uh, over jaren en dan kom je bij het volgende vers. En dan denk je, nou, dan gaat hij verder. Oh, je hebt het er ook over Yeshua. Maar dat is niet zo. Hij citeert volledig stukken, dan heeft hij het over Yeshua in de profetie, en dan heeft hij het over de vader, wat hij in de profetie gezegd heeft, en nu heeft hij het weer over heren, Curios. ben je in? Oké, okay. je ziet kennis van de schrift is heel belangrijk, je moet veel Torah lezen, dan herken je wat Paulus zegt en alle andere discipelen ook. Want als je nou zegt, de hele Torah is weggedaan door de genade van God, zoals mensen het zeggen, want we zijn nu in het Nieuwe Testament, nou dat is pure dwaasheid, want als je de Torah niet kent, kun je deze tekst in allerlei zinnen uitleggen. Daarom vieren ze zondag, gaan ze kinderen dopen, gaan een heleboel dingen gebeuren, met alle liefde en trouw die die mensen hebben, het gaat niet om te veroordelen, maar ze kennen de Torah niet. En puntje, puntje, gij heren, dat is gewoon een nieuwe zin, een nieuw ding wat hij gaat vertellen. Hebt in de beginnen de aarde gegrondvest en de hemelen zijn het werk van uw handen. Het is Yahweh die hemel en aarde geschapen heeft door het spreken van zijn woord. Zodra Abba Yahweh een woord spreekt, is het er. Wat daarvoor niet was, is er als hij het zegt. Uit het niets heeft hij geschapen. Nou, je haalt de woorden uit de mond. Terwijl je toch niet weet waar ik naartoe wil. Dat is leuk, hè? Yeshua kan nooit een erfgenaam zijn van zijn eigen woorden. Goed, wat je valt. De hemelen zijn het werk van uw handen. Die zullen vergaan, maar gij, o Yahweh, blijft. En ze zullen alle als een kleed verslijten. De aarde en alles. Als een mantel zult gij, abba Yahweh, ze op als een kleed zullen ze ook verwisseld worden. Maar gij, Abba Yahweh, zei dezelfde. En uw jaren zullen niet ophouden. Halleluja. Waar hebben we het over? Ach, we hebben het over Psalm 102. Zie je dat Paulus niks zegt van zichzelf... maar hij zegt wat de profeten hebben gezegd. En de psalmen behoren tot de wet, tot Torah. Psalm 102, vers 25 tot 27 gaan we noemen... Maar ga je terug naar vers 1. Mensen, dat is een lust om te lezen. Dat gaat helemaal over Abba Yahweh. Moet je gewoon doen. Ga thuis Psalm 102 lezen. Het is een gebed van een ellendige voor Sion. Het is een rechtgeaarde jood die op zijn knieën ligt te smeken voor Sion. Want het hele land is kapot. En hij kijkt uit naar Sion. Wij ook, hè? Wij zijn ook uitkijkers naar Sion toch, hè? Dus als je die psalm gaat lezen in de hartsgesteldheid van deze man, dat is gewoon heerlijk om te doen. Maar ik haal er maar een paar zinnen uit. Deze tekst die we gelezen hebben staat gewoon in die Psalm 102. Gij hebt voormaals de aarde gegrondvest, de hemel is het werk van uw handen. Die zullen vergaan, maar Gij houdt stand. Zij allen zullen verslijten en als een kleed, Gij verwisselt ze als een gewaad. Ze verdwijnen, maar Gij, o oh jabe, blijft. Aan uw jaren komt geen einde. Als je deze in zijn context ziet, van Psalm 102, heeft hij het alleen maar over Yahweh. Mooi is dat, hè? Wilt u nog meer horen? Ja. ja, hè? Goed. Gaat hij weer beginnen met vers 13 over die engelen. Hij hebt wat met engelen, denk ik, hoor. Tot wie der engelen heeft Abba Yahweh ooit gezet, zet je aan mijn rechterhand, totdat ik je vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor je voeten. Tot wie van de engelen heeft hij dat gezegd? Nooit, want Yeshua was geen engel. Is ook nooit een engel geweest. Maar wat doet hij nou wel? Hij citeert een uitspraak van vader David. Want wat had David gezegd in zijn psalm? Al dus luidt het woord van: Jaweh tot mijn heren. Wat staat er in uw Bijbel? Als je dat leest, al dus sprak de heren tot mijn heren. Ze staat er gewoon. Curios tot curios. Maar je moet dus wel terug naar de grondtaal toe, waar het staat geschreven, waar hij uit citeert. En daar staat: heren met hoofdletters en heren met kleine letters. Dus nu is het Abba Yahweh die spreekt tot. Het zaad, wat uit David voort zou komen. Dat is Messias, de zoon van David. Dus hier staat heel duidelijk dat Yahweh spreekt tot Yeshua: Zet je aan mijn rechterhand totdat ik, Yahweh, je vijanden gelegd heb als een voetbank onder je voeten. Ja, in de gemeenschap, in de gemiddelde Bijbel staat het zo niet. Maar je bent te nacht, hè? Ja, inderdaad. Dus we zouden eigenlijk naar andere Bijbels moeten die wel correct vertaald zijn. Er zou veel, dat veel meer koosjer wezen, He? Maar zo staat hij in Psalm 110, maar zo wordt hij dus in het Nieuwe Testament niet geciteerd. Er wordt curios over curios gesproken. Ja, die is goed. Waar lees je met voort? De ja, de zijn, Maar dan lees je wel de psalm. Oké. Okay. Hebben we hem begrepen mensen? Hij citeert gewoon tot wie van de engelen heeft hij het ooit gezegd. Nou, hij heeft het nog nooit tegen een engel gezegd. Maar het is het woord van David. Van we zegt tot Yeshua. Mijn Heeren, zet je aan mijn rechterhand totdat ik vijanden gezegd heb als een voetbank onder je voeten. Maar hij had het over engelen. Hè? Tot wie tegen de engelen heeft hij het ooit gezegd? Niet. Tegen niet één engel. Want wat zijn engelen? Zij zijn, zijn zij niet dienende geesten? Het zijn de miljarden. Hè? Want elk woord wat Abba Jare zegt, wordt door de engelen gebracht bij de mensen. Zijn niet alle dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen die het heil zullen beërven, ook hen die in Alblasserdam zijn... Dus vader zendt zijn engelen uit in Abelassadam en omgeving, Vind je het mooi, ten dienste van ons, die het heil zullen beerven. Twijfelt er nog iemand over het heil om het te beerven? Als je naar jezelf kijkt, wordt het een beetje moeilijk. Maar je moet zien op Yeshua en op zijn gerechtigheid. Zo ziet vader ons, wij zullen het heil beerven. Of je moet, moet willen doorgaan met de zonde. Je kijken maar, je gaat er radicaal tegenaan. Maar je de Torah die gaat de zee in. Nee, lieve mensen. Je zou Torah toch niet meer weg willen doen? Het is de heerlijkste lijn om een Torah lifestyle te hebben. Mooi hè, tot David er al van gesproken heeft. Tot Yeshua aan de rechterhand van vader zou zitten. Het laatste stukje. Daarom moeten wij te meer aandacht schenken, broeder en zuster. Aan wat wij gehoord hebben, opdat we niet afdrijven. Het gaat nog steeds om horen, shema en doen. Want indien het woord door bemiddeling van engelen, en dat vind ik een hele sterke, wat door engelen gesproken is van kracht is gebleken, ook in Israël kwamen de engelen tot het volk om te spreken, en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtmatige vergelding heeft ontvangen, dat wordt eng. Je kunt niet meer zeggen, ik doe wel een beetje goddeloos en dan morgen wat minder goddeloos... en dan ben ik weer helemaal vroom en dan ga ik toch op Sabbat naar de gemeente... maar op Sabbat ga ik op zondag weer een beetje rommelen. Dat gaat gewoon niet. Indien nou het woord door bemiddeling van engelen gesproken tegen Israël... van kracht is gebleken en elke overtreder en ongehoorzaamheid rechtmatig vergelding heeft ontvangen... hoeveel zijn er gedood in de woestijn onderweg van Egypte naar het beloofde land... Twee volwassen mannen hebben het bereikt. Er is een stierf. Ze hebben het beloofde land niet gezien. Hoe zullen wij dan ontkomen indien we geen ernst maken met zulke heil? Dat is Yeshua. Dat allereerst verkondigd is door de here. Dan komt hij weer, Curios. Dat is Yeshua. En door hen, dat zijn de discipelen, die het gehoord hebben... En op betrouwbare wijze ons is overgeleverd. Dus we moeten volgens Mozes uitkijken naar die man die God verwekken zou. Hoor hem. De discipelen hebben hem gehoord. Ze hebben alles getrouw op papier gezet. En nu heeft de boodschap gekregen. Maar denk dan niet dat als je het woorden hoort van deze engelen van God, van die boodschappers. Dat je dan nog kan zeggen, ach ik sjoem hem maar een beetje. Dat gaat echt niet. Yeshua gaf zijn leven voor degene die zich bekeert. Het is dus echt noodzakelijk dat iemand zegt: Ik maak een radicale keuze. Het is Torah of het is niet Torah. Want hij blijft niet aan de gang door iemand steeds maar weer, steeds maar weer. Moet je elke keer Yeshua laten sterven door weer moedwillig de zonde te gaan doen? Want elke keer als wij zondigen, kruisen we onze Yeshua opnieuw. Het heil dat allereerst verkondigd is door Yeshua en door zijn discipelen, die gehoord hebben en op betrouwbare wijze aan ons hebben overgeleverd. Terwijl ook God, dat is Yahweh... ...getuigenis daaraan geeft door tekenen en wonderen. En velerlei krachten. hoe doet hij dat? Door de Heilige Geest. Toe te delen naar zijn wil. Wie van u heeft de Heilige Geest toegedeeld gekregen... ...naar de wil van Yahweh? Hoeveel vingers ga ik te zien? Hoeveel hebben nou de Heilige Geest toegedeeld gekregen... He? ...naar zijn wil? Waarheid kan ik nou zien dat u de Heilige Geest hebt ontvangen... Dat is gewoon door je door trouw, getru, tora getrouwe levensstijl. Nou weet ik wel, we kunnen aan de buitenkant natuurlijk vroom doen... en aan de binnenkant allerlei ellendige dingen hebben... en omdat het donker is en niemand ziet, gekke dingen. Maar daar gaan we dus niet van uit. Want niemand van ons kan meer de zonde doen met plezier. Als je maar één dingetje buiten de pot piest, op zijn Rotterdams gezegd... dan loop je met een, een hartverzakking rond... omdat je je haast niet kan staan voor vader. De vader, dit, heb ik, dit wil ik helemaal niet... Ik weet, die strijd hebben we allemaal. Maar gelukkig staan we onder de gerechtigheid van Yeshua. Hij is ons aan het opvoeden. Hè? Om getrouwd te zijn. Vindt u het fijn? De Heer die heeft echt zijn heilige geest. Heeft ons toebedeeld naar zijn wil. Want was, wat was nou zijn wil? Dat we ons zouden bekeren van onze zonden. Yeshua zouden aanvaren en in hem gaan wandelen. Dat is zijn wil. En zo krijg je ook de heilige geest. Want dan laat je je ook dopen. Komt er. En dan ga je dus die weg voortzetten. En als het moeilijk is, omdat we met elkaar zijn, kunnen we elkaar bemoedigen. Elke sabbat opnieuw. Jongens, we gaan de weg voorwaarts. Amen. Amen. Dan zou ik zeggen, broeder en zuster, en sabbat, saloon verder. Ik hoop dat u geniet op deze dag van elkaar en van alles. Geprezen zij de naam van Yahweh in de naam van Yeshua.